9 uur, Martijn Nijhuis met het NMS-journaal. De Europese Unie heeft een onderzoeksteam naar Libië gestuurd. De missie is de eerste in zijn soort. Buitenlandcoördinator Ashton wil dat het team rapporteert over de humanitaire situatie in Libië. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen donderdag bijeen om te praten over de situatie. Die willen de rapportage gebruiken om te bepalen hoe er hulp kan worden verleend. Het EU-team is vandaag naar de hoofdstad Tripoli gevlogen. De teamleider, Jan Jotso zal daar waarschijnlijk morgen een persconferentie geven. De Britten, die onder raadslachtige omstandigheden zijn opgepakt door Libische opstandelingen, zijn weer vrij. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, ging het om een diplomatiek team... dat contact had moeten leggen met de Libische oppositie. Maar ze stuiten op moeilijkheden die nu zijn opgelost, al dus Heek. De Britten zijn met een marineschip vertrokken uit de haven van Benghazi. De Duitse spoorwegen hebben excuses aangeboden voor een incident met een kind van twee jaar oud. De moeder van het meisje pakte vrijdag op het station van Brandenburg eerst de kinderwagen uit de trein. Toen ze daarna het kind zelf uit het treinstel wilde halen gingen de deuren dicht en moest de moeder toezien hoe haar kind in haar eentje vertrok. De politie reed de trein achterna en kon de moeder na drie kwartier met haar kind herenigen. De Duitse spoorwegen benadrukken dat onderweg op het kind is gelet en dat het meisje van twee niet in gevaar is geweest. De Nederlandse tennissers hebben het Davis Cup duel tegen Oekraïne op het nippertje gewonnen. In de laatste en beslissende partij in Garkov stond Robin Hazen tegenover Ilya Marchenko. In een marathonpartij vocht Hazen zich na een 2-0 achterstand in sets terug. Nederland speelt nu in juli tegen Zuid-Afrika. Inzet is dan een promotieduel naar de wereldgroep. Het weer vanavond koelt het snel af en vannacht gaat het in het hele land vriezen. Morgen en dinsdag opnieuw droog en zonnig bij een graad of acht.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 Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, luisteraars. Vandaag losers in de hel van Dakar. Maar eerst vaders. Vaders. Vermeende vaders. Echte vaders. Vragen over vaders. Heel veel vragen over vaders. Niet ieder kind is van de vader bij wie het opgroeit. En dan is natuurlijk de vraag, wie is dan wel de vader? Het kind wil dat natuurlijk graag weten. Maar wil de moeder dat het kind dat weet? Want het kan natuurlijk zijn dat het haar beter lijkt... om dat niet te vertellen in het belang van het kind... in het belang van haarzelf. En wat ook nog kan, dat de moeder zelf eigenlijk niet precies weet wie nou de vader is. Ik bedoel, ze was jong, hij was jong, het was een andere tijd. Dat, dat zou kunnen gebeuren. Hè? Je kan natuurlijk een DNA-test vragen tegenwoordig aan de vermoedelijke vader. Maar ja, de vermoedelijke vader kan dat natuurlijk ook weigeren. Wat hem misschien toch alweer een beetje verdacht maakt. Maar die onzekerheid daarover, die kan kinderen natuurlijk blijven achtervolgen. Vandaag... Twee verhalen over een zoektocht naar de waarheid. U hoort de zoektocht van Paul en de zoektocht van Constance... in het door Rogeria Burgers gemaakte familiegeheimen. Oh, ik kende ihnen zo veel erzählen van mijn papa. Er was een beriemde circusclown. Papa, wie een sprang inaf, op die zeil, hele hop, hele hopp... hele hop. Hij spreidt die de benen kant zwaait, als een ansprang hoog in die lucht en steekt op die handen, hele hop, hele hopp... hele hop. Hij lacht, haha, en maakt, ha en zacht, haha, en riep, hele hop, hele hop, hele hop, hele hop, hele hop. Acht Paul, daar moet je niet zo over opwinden. En jouw moeder heeft jou, die, die kon die waarheid niet vertellen. En die heeft jou gewoon net iets meer waarheid willen geven dan ze iedereen gaf. <laughs> Wegens familieomstandigheden wordt het huwelijk tussen de heer D&D en mevrouw D&D. Dat voltrokken zal worden op 30 december 1953 uitgesteld tot nadere aankomst. Ik ben Paul en mijn moeder heette Harnie en die vertelde mij dat de vader die er in mijn leven was, niet mijn echte vader was. En als je met iets opgroeit, dan is het dus gewoon. Ik begreep pas dat het niet gewoon was... toen ik dat een keer mij liet ontvallen tegen een vriendje op school. En dat was in Zuid-Afrika. Wij spraken Engels, dus ik zei dat een keer van... nou ja, nee, maar Piet, mijn stiefvader, die is niet mijn echte vader, hoor. En hij schrok terug en hij zei... Oh, I'm sorry, Paul... Ik heb voor het eerst gehoord dat ik een andere vader had toen ik zes, zeven was. Het was toen abstract, hè? je bent heel klein. Dan krijg je te horen, Ruud is jouw vader niet. Nee, papa is jouw papa niet. Nee, je hebt een andere papa. Nou, dat is als je zeven bent, zeer abstract. Dat heb ik nooit gehoord van iemand anders. Ik kreeg een zoontje, ik had al een dochter. En toen dacht ik van ja, als ik er nou ooit achter wil komen, moet ik het nu doen. Er komt een moment dat mijn zoon wil weten hoe dat nou zat. Al die rare verhalen van, uh, van mijn grootvader, hoe zat het nou? Mijn moeder was in verwachting. Is toen een beetje onder druk van haar zusters. Heeft ze een vaderschapsactie ondernomen. Dus ze heeft een man aangewezen die uh, haar zwanger gemaakt had. Want hoe zou ze anders aan de kost moeten komen, et cetera. Maar heeft ze later aan mij verteld, dat was niet de man die mij verwekt had. Dat heeft zij pas ingezien op het moment dat ik geboren was. Want uh, die man die zij heeft aangewezen als de vader, die dan ook daadwerkelijk alimentatie is gaan betalen, was een indo. Ze was al gaan twijfelen in de rechtszaal, omdat uh, een andere scharrel van haar daar ook opgeroepen was. Een andere arts. Toen dacht ze, oh jee, zou hij het geweest zijn? Maar goed, in de rechtszaal ging ze natuurlijk niet twijfelen. Zo zei ze tegen mij. Nee, het is niet die Indo, die arts uh, die nu alimentatie voor hem betaalt. Het is die andere leuke arts met wie ik heb gescharreld. Dat is dus wat mijn moeder aan mij verteld heeft. Je staat voor de rechter als jong meisje in een mannenmaatschappij en die rechter gaat je echt letterlijk hem van het lijf vragen wanneer hebben jullie gemeenschap gehad en penetratie en allemaal dat soort afschuwelijke woorden. Oh, ik kan zo veel van mijn vader. En op een gegeven moment begon mijn moeder te studeren, die, zij was verpleegster. En in het kader van die studie had ze de inval om mijn echte vader een keer te interviewen. Die was namelijk Arts en die was arts in hetzelfde ziekenhuis geweest als waar mijn moeder de opleiding gedaan heeft. Toen kwam mijn moeder thuis en die zette de cassette recorder, zo'n Philips compact cassette, neer en zei: hier, ik heb een opname van je vader. En ik hoorde, voor mijn gevoel, een of andere oude bakakte vent. Het zijn echt helemaal niks. En zo was een beetje eens in de zoveel jaar borrelde iets op van: oh ja, oh ja, die vader, daar moet ik nog eens achteraan. Eind jaren werd mijn moeder ziek. Die kreeg ongeneeslijke ziekte. En had ik de geest om uh, een brief te schrijven. Ik voelde me een beetje verantwoordelijk... voor het laatste contact van die man en mijn moeder. Mijn moeder ging hem niet laten weten dat zij niet meer lang te leven had. Op die brief heb ik nooit antwoord gehad. Als je hier niet eens op antwoordt, zak dan maar in de prut. En toen ben ik het heel oh, erg lang vergeten. MUZIEK Ik heeft het, een, denk ik, dat dat medeoorzaak is geweest dat ik me heel erg lang een vreemdeling in dat gezin heb gevoeld. En dat ik in de spiegel stond te kijken vaak en dat ik mij afvroeg wat ik in godsnaam in dit gezin deed. Omdat ik me heel ongelukkig alleen, naar en vervelend voelde. Kort voor de dood van haar moeder krijgt Constance de brieven van haar vader. De brieven die hij 50 jaar geleden aan haar heeft gestuurd, waarin hij zijn liefde betuigt... en waarin hij hoopt dat het een mooi en voorspoedig huwelijk zal worden. Ik hoop dat je naast me zult staan als mijn vrouw... in de ruimste betekenis des woords. Ik zal mijn best doen jou met alles bij te staan... en laten we God bidden dat hij ons huwelijk wil zegenen. Piek er niet te veel over hetgeen wat gebeurd is... We have to face it. Geachte mevrouw Hagen, dat is Stockholm, 18, 11, 1953. Uit de laatste brief van Thea heb ik vernomen dat ze u heeft meegedeeld dat ze in verwachting is. Ik wil beginnen mijn excuses aan te bieden... en hoop dat u ons deze grote misstap wilt vergeven. Maar we hebben het gedaan uit liefde. Hmm, dat ik kan niet lezen dat het van plan was om naar mijn ouders te gaan, toch verwacht ik u dit niet te doen... doordat ik het zelf zeggen wil. Ik kan u de verzekering geven dat ik veel van Thea houd... en alles zal doen om haar gelukkig te maken. Hopende dat u mij nog als uw schoonzoon wilt accepteren... verblijf ik hartelijk groeien. Uit die brieven van hem naar haar blijkt dat hij gek op haar is. Een beetje een pittige vrouw, daar houdt hij wel van... Nou ja, en dat hij hoopvol en verwachtingsvol de toekomst uh, tegemoet ziet. Wat, wat, ik, wat ik voel is... Uh, nou ja, dit klinkt allemaal heel, heel oprecht en heel eerlijk. En uh, dat, dat hij door de knieën gaat hè, en vergeving vraagt. Misschien wel ideaal. Hè, iemand die gewoon toegeeft van... Oké, okay, dat is gebeurd. en Dit zijn de consequenties. En ik ga volledig uh, die consequenties aan. En als je dan beseft... Um, dat, een, dat een paar weken later dat er dus iets gruwelijks gebeurd moet zijn. Die hele correspondentie houdt op. Dat, dat vind ik uh, lastig. Heel naar om, om niet te weten wat er gebeurd is. Wat heeft jouw moeder daarover gezegd? Uh, ze is uh, vorig jaar augustus overleden en op haar sterfbed heeft ze nog tegen mij gezegd... zijn moeder vond mij niet representatief genoeg. toen ik drie was heeft ze besloten om Nederland te verlaten. Ze had gewoon uit het kerkenblaadje van de van de hervormde kerk in uh, in Haarlem had ze de de afdeling contactadvertenties doorgebladerd en uh, daar vond ze een slager die heette Piet en die woonde in Zuid-Afrika en die was gescheiden en die had de kinderen uit zijn huwelijk gehouden twee lieve kleine kinderen en die zocht een vrouw een Nederlandse vrouw is dus eigenlijk op basis van Geloof ik, twee aanzichtkaarten en een klein een, een, een, een bandopnametje met onze stemmen... Uh, heeft ze min of meer ja-woord gegeven. En toen is ze geëmigreerd. Toen is mijn moeder ook weer gescheiden, een tijdje later, van die stiefvader. En toen zijn we teruggegaan naar Nederland. Toen zijn we bij uh, hele aardige mensen in huis gekomen. Een man die het allemaal wist, hij was ook schoolmeester trouwens. En de dingen die hij niet kon... Bijvoorbeeld een slot van een deur repareren, dat kon ik toevallig. Dit was een geweldige match. Toen ik het allemaal ging uitzoeken, toen waren alle betrokkenen dood. Zowel mijn moeder en die drie mannen. En dat was dan ook de reden dat ik nooit antwoord had gehad op mijn brief, bleek toen. Uh, ze vreet toen eigenlijk met drie mannen. Ze had één grote liefde, maar die had er al de bonds gegeven. Maar ze waren nog wel bevriend. En dan had ze nog twee uh, artsen. De zogenaamde vader, volgens de, volgens de rechtszaak. De vader die het volgens mijn moeder was. was ja. Ja, maar de echte vader, daar komen dat we pas je. later aan. Ja. Ja, dus heeft jouw moeder het nooit verteld? Toen ik erachter kwam, was ik echt ontsteld. Ze heeft gewoon tegen me gelogen. Hij wil geen DNA-onderzoek, omdat zijn vrouw dat wil. Je stelt een duidelijke vraag aan hem. Hè, van Wat is er gebeurd? en Waarom heb je mij in de steek gelaten? En Ik heb daar nooit een rechtstreeks antwoord op gekregen. Waar gaan we naartoe? Adres zou ik niet eens weten, maar ik weet wel waar het is. We gaan er naartoe omdat ik tegen hem gezegd heb... twee maanden geleden toen ik hem opbelde... dat ik nog een gesprek met hem wil hebben. Daar was hij hooglijk verbaasd over, want hij dacht... dat het voor mij nu ook afgesloten was, want hij had het afgesloten. Ik zeg, nee, voor mij is dat niet afgesloten. En het is nooit afgesloten, want er zijn geen antwoorden. Langzaam hey, langzaam heen, langzaam heen, heen. We zijn er bijna dit complex. Ja, er, is een, er is een camera, dus jij moet hier dan ja. Constance, nou zitten we weer in de auto. Wat, uh, wat denk je nu? Wat ik denk is uh, een, een soort mix van, ah, opgelucht van hoera, hij is er niet. aan de andere kant, oh, jammer dat hij er niet is. Nee, omdat ik daar best wel zenuwachtig op die bel stond te, te drukken. Wat gaat er nu gebeuren, hè? Ik uh, krijg je een twistgesprek, van ik wil je niet hier hebben en zo, weet je, in een in een of andere toestand. Maar we gaan nu even koffie drinken op het strand en dan gaan we weer terug. In die post die ik heb gekregen, er zitten kaartjes bij in een huwelijksaankondiging, 30 december 1953. En er zit ook een kaartje bij dat het huwelijk um, tot na de orde uitgesteld wordt, wegens familieomstandigheden. Eén dag daarvoor, dat is 29 december 1953. Dat is uh, heel intrigerend om te weten wat er dan nou gebeurd is. Dus ik heb het mijn moeder gevraagd. Ze was op haar sterfbed. En toen heb ik gezegd, nadat ik die brieven van haar twee weken daarvoor had gekregen... Ik heb die correspondentie gelezen. Dat, dat behelst een periode van een aantal maanden. En plotseling houdt die correspondentie op in december. En een vraag ik aan haar van hoe komt het dat die correspondentie ophoudt plotseling. Nou, het enige antwoord wat ik kreeg, en dat vond ik echt een verschrikkelijk antwoord... was ja, correspondenties beginnen en correspondenties houden op... heet zus en zo, dat is zijn achternaam. Hij weet dat hij jouw vader is, maar eh, toen hij mij zwanger gemaakt heeft, was hij al verloofd en was zijn verloofde ook al in verwachting, dus het was onmogelijk. Ik heb eerst de man die mijn moeder had verteld dat ik mijn vader was, maar verder niemand wist. En ik wist ook de instelling waar hij werkte. Ik had een collega van hem te pakken, een pastor. Hij leeft niet meer, maar ik wil je graag over hem vertellen. Je lijkt in elk geval niet op hem. En hij heeft heel leuk verteld over uh, deze figuur. En hij zei, hij, hij, hij is destijds uh, uh, inderdaad getrouwd geweest, heeft kinderen gehad. Maar zijn vrouw is jong gestorven, maar is hertrouwd en de weduwe, die leeft nog. Ik bel die vrouw op, ik zeg, ja, hallo, met uh, Paul en... Uh... Ja, ik schijn uh, verwekt te zijn. Uh... <laughs> <door het> maar <laughs> die vrouw kreeg zo wat een hartverzakking. Echt, ze wilde niet praten eigenlijk. Dus dat spoor liep dood op dat moment. En toen legde ik neer. Ik vertelde dat aan uh, mijn uh, vrouw. Waarom gaan we niet alle verdachten eens even af? Want we hebben er in feite drie. We hebben de man die de rechter heeft aangewezen als de vader, maar waarvan we er min of meer vanuit kunnen gaan dat hij het dus niet was. We hebben de man van wie je moeder zei dat hij het was. Maar dat staat ook nog te bezien. Want we hebben ook nog die derde figuur. Haar eerste grote liefde. Ik sta nu in de hal. En ik ben aan het wachten tot uh, C en J komen. Ik weet niet hoe geluidsdicht het hier allemaal is. vandaar, Maar ik heb hem wel zien zitten. Dus waarschijnlijk... Uh... Komt er straks een confrontatie? Mijn hart bonst helemaal, weet je dat? <laughs> Ze hebben geklopt en het lijkt alsof het er niemand is, maar we zagen hem duidelijk zitten. En de eerste keer dat ik hem zag. Toen was ik 19 en toen heb ik hem gezien in Hotel Amerika. Toen had ik hem uitgenodigd. Dat was ook een ongelofelijke ervaring, maar ik kwam daar binnen. Daar zat zij, mijn moeder, met hem naast zich. Ik was heel erg in de war van wat is dit nou? Daar weet ik helemaal niks van. Ik zou hem ontmoeten voor het eerst en plotseling zit zij ernaast. Het enige wat mij bijstaat is dat mijn moeder zei, en dat ontkende hij niet... dat de eerste en de laatste keer in mijn leven... Zou zijn dat ik tegenover mijn biologische ouders zit. Deze hele affaire die, die breekt me af en toe op. In ieder geval in het voorjaar had ik het op de heupen en toen was ik in Zandvoort. En um, toen zat ik erover na te denken en toen. Dat toen, um, was nog voor het overlijden van mijn moeder voordat het bekend was dat ze zou overlijden. En voordat ik die brieven had gekregen. En toen werd ik er eigenlijk heel erg pissig op. Uh, op de hele situatie. Dus ik besloot: ik ga nu naar hem toe. Dus ik op mijn v ik ben als een gek naartoe gereisd. Trof hem in de tuin aan. En toen zei hij: Nou, oké, okay, ik wil er even met je praten, want dat was mijn vraag. Ik wil uh, een aantal vragen aan je stellen. En toen zei hij in die auto: Want we zaten in de auto, want ik mocht niet bij hem thuiskomen. Van. Toen ik in Scandinavië was en uh, ik haar belde. dan was ze soms niet thuis. En van kennissen had hij vernomen. ...dat ze dan met haar baas, dat was de chef-inkoper van de bijkorf, ...in Duitsland was op een grote beurs om goederen in te kopen of te keuren voor de bijenkorf. Toen zei hij dat zij dus niet betrouwbaar is... ...en dat het heel goed zou kunnen zijn dat ik, dat ik niet zijn kind ben... ...maar dat die inkoper van de bijkorf dat die mijn vader is. Ik zei van, jij hebt me wel erkend hè... Toen was dat huwelijk al afgeblazen. Ik ben natuurlijk in juni 1954 geboren. Dus zes maanden na het, uh, het huwelijk, wat niet gesloten is. En uh, toen heb je me alsnog erkend. En ik heb 17 jaar lang jouw naam gedragen. Van, wat, wat, wat, wat is dat dan? Als je dan zeker weet dat ik het kind ben van de Bijenkorf, meneer. En dan ga je mij toch erkennen. Hij zegt dan dat hij overdonderd was door de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan heb ik hier een doopakte. De raad van de gereformeerde kerk te Amsterdam-Zuid op de Overtoom... verklaart dat Constance Henriette... en dan de achternaam van uh, degene die mij verwekt heeft... geboren 24 juni 1954... dochter van de heer D&D en mevrouw D&D. Terug bij dat gezin dus. En... en uh... Die kende mijn moeder namelijk van vroeger. Schoolmeester, neerlandikers. Toen zoemde het zo rond dat alle buren zeiden van... Hé, hey, dat lijkt wel een kind van hem. En werd ons duidelijk gemaakt van... Nee, nee maar dat is echt absoluut niet waar, hoor. Dat is echt helemaal niet waar. Mevrouw, die zeer heel terecht. Laten we nou eens bij het makkelijkste spoor beginnen. Die, die stieffamilie van jou. Want die zijn je allemaal zeer toegenegen. Waarom doe je niet gewoon een DNA-test met ze... En uh, dan kan je ze tenminste uitsluiten. En dan moet je gewoon een wattenstaafje, dat doe je in je wang en, en dat stuur je op. En dat gaat naar een laboratorium in New Mexico. En binnen een week uh, kreeg je de uitslag op internet. En dat was, uh, was iets van 99,98 procent. <laughs> uh, dus die uitslag hadden we, maar de uitslag was natuurlijk uh, tamelijk overrompelend. De vrouw, waar jij ook door opgevoed bent, ja. mede... Die weet nu dat haar man een, nog een ander kind had. Ja, inderdaad. En dat, dat, dat vindt ze fantastisch. De schoolmeester is overleden. Maar zijn gezin, het gezin waar Paul lange tijd in huis woonde... en met wie hij opgroeide, is er nog. De vrouw van de schoolmeester reageerde heel neutraal... op het DNA-testverzoek van Paul... Wij gingen natuurlijk zo van uit dat mijn man niet zijn vader was. Uh, hij zei, nou, om dat even helemaal zeker uit te sluiten... want hij is natuurlijk ook wel eens genoemd... Uh, wil ik graag dat jullie meewerken aan die DNA-test. Ik zei, nou, dat doen we natuurlijk. In verband met zijn eigen kinderen. eens weten wat er allemaal zo in de genen zat en wie zijn voorouders waren. Jij had nooit het vermoeden dat jouw man zijn vader was? Absoluut niet. En mijn man zelf ook niet. Hij heeft het echt niet geweten. Ik hoorde ook van Paul dat mensen in de buurt, de buren op een gegeven moment zeiden... die jongen lijkt toch wel op de schoolmeester, <laughs> om het maar even te noemen. Uh, dat uh, heb ik zelf niet gezien, ik zie het nog niet zo goed. Wel natuurlijk dat ze allebei krullen hadden, maar mijn man was zeer donker. En Paul was zeer blond. <laughs> ik had het idee, ach dat is een beetje sensatie en roddel, dat willen de mensen ook graag denken... Zo'n ongehuwde moeder met een kind in huis, nou, dan zal het wel van hem wezen. Ik heb uh, als, als, als uh, vertegenwoordiger voor het gezin gesproken op zijn begrafenis. Ik weet nog wel, die reden begon met... Uh, hij was als een vader voor mij. <lacht> maar ja, zo was het ook. Dus het was zo. Hij was ook als een vader voor mij. En dat hij ook nog mijn vader bleek te zijn, dat was natuurlijk meegenomen. Heeft zij iets gezegd over... Over... Uh, hun contact, uh, misschien met betrekking tot jou? Zij wist zeker van hem dat hij het niet geweest kon zijn. Omdat het, het niemand ontging dat ik op hem leek, heeft ze hem dat destijds nog eens gevraagd. En als dan toch blijkt dat het wel zo is, dan is het natuurlijk de vraag, hoe zit het? Heeft hij het echt niet geweten of heeft hij gelogen? Het eeuwige waarheid zoeken, hè? van uh, heeft hij het geweten of niet? Ja. Dat, dat, is, dat is wat eigenlijk ja. altijd weer de kop opsteekt. Heeft hij het geweten of niet? Nou, ik ben er inmiddels uh, na rijp beraad van overtuigd dat hij het echt niet geweten heeft. Mij heeft altijd uh, de, de, de, die, die mooie uitspraak van Sartre erg aangesproken. Sinds ik de, dat voor het eerst zag. Het leven is een absurde val uit de moederschoot in het graf. <lacht> Hij zou enorm trots geweest zijn. En uh, ja, want uh, Paul is natuurlijk iemand om trots op te zijn. Een aardig voorbeeld. Dat op een gegeven moment ontwikkelde zich iets tussen Paul en mijn tweede dochter. Uh, toen gingen ze in een auto naar Griekenland met vakantie. Met een matras in de auto. Ik denk dat hij 24 was en zei 19. En toen zei mijn man, straks gaat Paul nog onze schoonzoon worden. Dat zou natuurlijk wel erg leuk zijn. En toen hebben we natuurlijk nog even overwogen van... hebben ze wel maatregelen genomen. En toen zeiden we, nou ja, er moet natuurlijk niet een kind komen. Daar zijn ze wel wat te jong voor. Waarop hij zei, nee, een ramp is het niet. Maar het zou toch beter zijn als dat toch een paar jaar op zich laat wachten. En anders had hij absoluut die vakantie voorkomen natuurlijk. Toen uh, Paul dus uh, verwekt is, uh, zagen zijn moeder en mijn man elkaar maar zelden. En had ze echt een relatie met een andere man. En heeft ook altijd tegen mijn man gezegd dat daar het kind van was. Dus hij is niet op het idee gekomen dat het van hem kon zijn. Wist jij wel dat in die tijd dat de moeder van Paul ook een geliefde was geweest van jouw man? Ja, dat had hij gewoon verteld. Want hij voelde zich daarom ook ietsje schuldig, want hij had die... Uh, relatie uh, nogal abrupt, ja, heel, heel netjes hoor, maar verbroken. Hij zag dat toch niet meer zo zitten. En zei toen: Ja, toen is ze toch wat over de toeren geraakt. En heeft ze zich een beetje door, door zo'n dokter van zo'n ziekenhuis laten inpalmen. En uh, daar heeft ze een door gekregen. Dat was een goede vriendin van ons geworden toen ze bij ons in huis woonde. En ik hield ook heel veel van haar. En toen, toen kwam hij met die DNA-test en het bleek positief. Wat gebeurde er toen met jou? Nou, ik was natuurlijk perplex. Je zou eigenlijk kunnen zeggen aangenaam verrast. Hij is dus gewoon echt een, een halfbroer van mijn kinderen. Ze hebben dezelfde vader. Dat vond ik allemaal wel heel nieuw en verrassend. Ja, ook heel erg leuk. En mijn kinderen waren er ook erg blij mee. Waren er nog meer uh, voorbeelden waarom jij zeker weet dat jouw man het niet wist? Dan was er iets, weet ik wat, vaderdag of wat dan ook. En dan wilde ik dat zij bijvoorbeeld ook meteen kwamen ontbijten. Paul en zijn moeder woonden twee etages hoger. En dan zei hij wel eens... laten we nou eventjes eerst rustig met ons eigen gezin. En dan vragen we Paul en zijn moeder op de koffie. Jouw man, wat zou die ervan gevonden hebben, Pauls vader? Nou, dat is natuurlijk een van de eerste dingen waar ik aan dacht. En toen hoorde ik ook in gedachten natuurlijk zijn stem... En ik zag hem. Hij zou stom verbaasd geweest zijn en gezegd hebben... Jee, dus toch. Goh. Ze kwam af en toe nog bij me en dan vrijden we ook best weer een beetje. Maar ja, hij zei, je keek in die tijd ontzettend uit. Die meisjes gebruikten nog geen voorbehoedsmiddelen. Dus hij, hij dacht ook dat het niet echt gebeurd was. <laughs> en uh, hij zou enorm trots geweest zijn... Toen we even bij de rechtbank waren om dit allemaal op schrift te stellen... dat ik even moest houden dat ik dacht, had hij dit maar meegemaakt. Ja. Wat denk je van uh, uh, de moeder van uh, Paul? Denk je dat die het weet? Dat is nou echt voor mij een raadsel. Zou ze echt gedacht hebben? Want als je natuurlijk met verschillende mannen tegelijk even iets hebt... zou zij wel de gelijkenis gezien hebben? Zou zij op een gegeven moment toch echt gedacht hebben dat het van hem was. Daar kan ik nou echt geen zinnig woord over zeggen. Dat is voor mij echt een groot geheim. Misschien heeft hij gedacht, het wordt zo ingewikkeld. Laat ik mijn mond maar houden. Ik heb geen idee. Hij was een vertrouweling van mijn moeder toen dit allemaal voorviel toen die hele toestand met die rechtszaak was en haar zwangerschap enzovoorts. Als zij hem die vaderschapsactie had aangedaan... dan had ze hem van zich vervreemd. Dus ik denk dat ze... Ja, we zullen nooit weten uh, wat ze precies gedacht heeft. Maar ze was wel zo wijs dat ze uh, en zo opportunistisch... dat ze dat soort beslissingen wel juist nam. Dus als ze het al dacht dat hij het geweest zou kunnen zijn... dan heeft ze dat nooit aan iemand toegegeven als ze het had gezegd, hij is het... dan was ze eigenlijk haar enige... om te beginnen, haar, haar, de liefde van haar leven was die. En dat is die eigenlijk gebleven. En toen al die buren zeiden... want dan moet hij dat is, moet hem ook ter oren gekomen zijn... jeetje, die jongen lijkt op hem. Ja, maar kijk, voor de rechter was al vast komen te staan... dat het iemand anders was. Dat mijn moeder zei dat ze zich vergist wat, wat had... en dat het iemand nog eens iemand anders was... dat heeft mijn moeder nooit tegen iemand gezegd. Maar dat het... Deze man was, dat heeft ze überhaupt nooit met iemand gedeeld. Ik heb later ook gehoord dat een vriendin van mijn moeder, toen mijn moeder heel ziek was... bij haar kwam, echt op de sterfbed. Intuïtieve vrouw, een hele discrete vrouw. En die heeft mijn moeder op de sterfbed geconfronteerd. Heb jij wel aan je zoon verteld dat die schoolmeester zijn vader is? Waarop mijn moeder antwoordde, ja, dat heb ik hem verteld... Dat had ze niet gedaan. Ze heeft dus gelogen. Ja, ze heeft gelogen. En dat vond ik ook in het begin moeilijk. Daar ben ik nu wel helemaal mee in het reinen. Toen, jaren later, toen waren mijn kinderen inmiddels geboren. Toen heb ik twee geboortekaartjes gestuurd en nooit een respons gekregen. En toen heb ik hem een keer gebeld en toen zei ik... Nou, het is toch wel heel vreemd, hè, de, dat jij mijn vader bent. Ik stuur je twee geboortekaartjes, je hebt twee kleinkinderen gekregen... en ik krijg geen reactie. Wat, wat is dat nou? En, um, nou, toen hebben we een soort ruzie aan die telefoon gekregen. Toen was ik heel erg boos. En als ik erg boos ben, dan ga ik altijd huilen. Toen ik, nou, en toen, en toen erkende hij aan de telefoon... Ja, je hebt gelijk, er zijn wel familie... Uh, banden tussen jou en mij, maar ik wil verder geen contact met je. Als je nou zeker weet... dit is zo, dat heeft hij erkend. De brieven geven aan dat hij ook werkelijk de vader is. Waarom blijft het dan je zo bezighouden? Waarom het me bezig blijft houden? Omdat hij het nu ontkent. Ik weet niet wat er gebeurd is. Bij jou blijft dat waarom willen zoeken... Dat, mom dat, dat, dat, dat dat huwelijk gecanceld is, dat daarna uh, onduidelijk is geweest. wat jouw moeder zegt, wat hij zegt, uh, wat jij vermoedt. Nou ja, kijk, het is gewoon heel vervelend. Ik ben nu uh, 56. Het is gewoon heel vervelend dat ik uh, nu opnieuw volledig in het ongewisse ben. Wie is mijn vader? Nog iets, en dan kom ik in een ziekenhuis en dan vragen ze: van, uh, zijn er erfelijke factoren in de familie? Nou, dan zeg ik van: aan de ene kant kan ik het zeggen, aan de andere kant geen idee. Er waren geen uitkeringen. Uh, ze komt uit een gereformeerd nest. Dus dat was een, een, nou, dat was een verschrikkelijke toestand voor de familie. Ik weet van één tante, die heeft gezegd tegen mij dat een andere tante... en die was 18 jaar ouder dan, uh, dan, dan mijn moeder... die had gezegd dat ze maar naar een psychiatrische inrichting moest... zich in verbinding moest stellen met een psychiater. Want dat is wel, dan ben je gewoon ziek in je hoofd als je zoiets doet... voordat je gaat trouwen, dat je zwanger raakt. Nou ja, en toen, toen ik was geboren, toen heeft zij wel contact gezocht met mijn vader. En die had gezegd van nou stop maar in een kinderhuis. Ja. Met de beste bedoelingen heeft mijn moeder mij voorgelogen. Vind je dat echt? Had ze niet anders gekund? Ze heeft het geheim meegenomen in haar graf. Dat geheim uh, is uh, voor jou belangrijk, dat heb je zelf moeten uitzoeken... Weet je echt wat je zegt? Ja, absoluut. ja. ja er, er is wat tijd overheen gegaan. Dat, dat commentaar van die tante is heel wijs. Ik zeg van ja, dat, ze kon het echte verhaal niet vertellen. Het, het was onmogelijk. Ik ben ook nog eens trouwens tussentijds naar een waarzegster geweest voor antwoorden op dit soort dingen. <laughs> en die zei ook hele wijze dingen. Als je zo met zo'n geheim rondloopt in je leven. Hoe moet je ooit uh, daar vanaf komen in je eentje? Dat je zegt, het was allemaal gelogen. Ja, dat kan toch niet? En die waarzegde zei, ja, dat kan je misschien doen... als je een hele sterke schouder hebt om op te leunen. Tussen die post trof ik ook een brief aan van Grafologen, 11 februari 1954. De schrijver is een zeer asociaal mens... Levendig, beweeglijk, maar uiterst moeilijk. Dit laatste niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Heftige tegenstrijdigheden in zijn karakter veroorzaken een grote innerlijke onrust en gespannenheid. Dat is weliswaar voor een groot gedeelte een stuwende kracht, maar ook dikwijls een rem. De mogelijkheid om hierdoor tot een duidelijk hechte karakterbouw te komen, wordt ten zeerste bemoeilijkt. En daardoor ontstaat een zekere veelzijdigheid, ook ten opzichte van zijn begaafdheden. De tegenstrijdigheden in zijn karakter zijn, zijn onvermogen om tot een synthese te komen... doen hem soms zeer onverwacht en ook dikwijls op tegenstrijdige manieren reageren. Vooral daar waar het om meer intieme gevoelskwesties gaat. Hij is een zeer warmvoelend natuur, impulsief en hartstochtelijk... Daarentegen kan hij soms plotseling een sterke afkeer... tegen gevoelsuitingen hebben. Nou Een enorme tegenstrijdigheid in zo'n brieven dat hij aangeeft... dat hij... Hè, mijn lieve vrouw... En, en de, nou, we hebben nog een toekomst voor ons en dan ineens is het over. Kijk, en hier heb ik de trouwring die zij van hem heeft gekregen. En in die trouwring staat Henk. 30 december... 1953. Dus die had ze al gekregen. Die had ze al gekregen? Ja. ja. Als je ziet dat mijn moeder dus eerst... Ja, ze was in verwachting. Oh jee, wat een toestand. Wat nu? Oh mijn zusjes zeggen allemaal... oh vaderschapsactie. Dan, uh, dan heb je tenminste inkomen. Nou, dan doe je dat. En dan gaat alles mis. En, en je richt een hoop ellende aan in mensenlevens. Dan emigreer je en dan gaat ook dat mis. En dan kom je terug en dan... Kom je weer die man in huis, van wie je wel misschien ooit geweten hebt... dat hij de vader zou kunnen zijn, maar het is niet opportun om dat dan te zeggen. Er is nooit een moment geweest voor mijn moeder... om met die waarheid op tafel te komen. Maar misschien heeft ze het wel tegen hem verteld. Zonder dat jij dat weet en zonder dat de vrouw van jouw vader dit weet. Nee, maar mijn moeder was wel zo slim... Ja, want je net zei dat ze dat nooit zou doen, omdat nee. ze dan bang was dat ze hem kwijtraakte. En hij was toch haar vertrouweling. Ja, en later, dat, stel je voor, dat, dat hij aanspraak op mij zou hebben. Ik was van mijn moeder, punt uit. Dus waarom zou ze hem dat verteld hebben? Waarom? Voor jou? Ja, ja, ja, ja, dat is een goeie. <laughs> Ik ben over het algemeen niet zo heel goed in rekenen, maar als ik het goed berekend heb, zou het ongeval in hmm, vakantie gebeurd moeten zijn, waar zij onze vakantie gebeurd hebben moeten zijn. Jij was toen ongesteld, zodat het volgens mij niet goed mogelijk was geweest. Ze, ze, ze heeft echt een, een doodstrijd gehad. En nu denk ik, dat was dat, of ze er goed aan gedaan had. Om het geheim met zich mee te nemen. Als uh, gothic horror. Ja, dat was heel afschuwelijk. De dood van mijn moeder denk ik altijd. Ja, wat, wat was dat nou? Wat was dat nou? Waarom? Zeg ik het of zeg ik het niet? Heb ik het goed gedaan of niet? Het antwoord wat, uh, wat deze geschiedenis mij heeft gegeven... ...op te vragen waarom mijn moeder zo'n vreselijke doodstrijd heeft door moeten maken. Omdat ze dat meenam met zich en zich afvroeg of het wel goed was. Vlak voordat ze overleed kreeg ik deze stapel brieven. En heb haar de vraag gesteld van, nou ik zie dat die brieven een paar dagen, de 26 december 1953, dat de laatste brief... En toen, wat is er toen gebeurd? En haar enige antwoord was, ja, correspondenties beginnen en correspondenties eindigen. Alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Weet, ze was echt op haar sterfbed. En toen heb ik nog gevraagd, van, je mag het nu tegen me zeggen. Je weet, jij en ik weten dat je toch gaat overlijden. Ik, ik vind het heel pijnlijk om te horen dat je dat, je dat kennelijk je graf mee in wil nemen. Familiegeheimen. Het werd gemaakt door Rogeria Burgers. Techniek wil van slochteren. Eindredactie Ottoline Rijks. Mocht u willen reageren, luisteraars. Redactie apenstaartje hollanddoc.nl Redactie apenstaartje hollanddoc.nl En kijkt u ook eens op onze site www.hollanddoc.nl slash radio. Daar kunt u alles nog eens naluisteren. Ook alle vorige afleveringen. En daar kunt u ook een amendement nemen op de bijlooppost En in de bijlooppost die op donderdag verschijnt meestal... Daarin um, vertel ik wat wij de komende week gaan doen. En uh, zijn er zijn ook nog een aantal archieftips. PS'jes. Mooie liedjes. Van lang geleden. Nou ja, de, nee, de, de bijdelpas is, is leuk. Ik zou, ik zou een abonnement nemen als ik uh, u was. En op die site van ons, honderdop.nl/radio Daar vindt u ook alles over de serie De Hel van Dakar. Waar, waar we straks weer een aflevering van gaan uitzenden. Ja, het is toch... Het is toch goed om te weten natuurlijk wie je vader is. Maar toch kan ik me wel voorstellen dat als je vermoedelijke vader echt gewoon niet wil meewerken... en als die maar zo, zo blijft doen, dat je dan als kind op een gegeven moment ook gaat denken... ja, die man is het gewoon niet waard om mijn vader te zijn, zeg. Ik heb zelf ook ongelooflijk lang getwijfeld of mijn vader mijn vader wel was. Als puber vond ik namelijk mijn vader zo verschrikkelijk suf en zo ontzettend stom dat ik op een dag tegen hem gezegd heb, pap, jij bent volgens mij mijn vader helemaal niet. Dat kan gewoon niet. Je kan niet mijn vader. Nou, mijn vader, hij was woedend. Hij was woedend. En dat vond ik verdacht. Dat vond ik heel verdacht. Dus ik zei tegen hem, nou, bewijs het dan eens met een DNA-test... dat je mijn vader bent. Nou, hij was nog kwaaier. Nog kwaaier. Hij zei, ik hoef toch niet te bewijzen aan jou dat ik jouw vader ben. Dat is gewoon zo. Nou, dat vond ik nou eigenlijk weer niet zo'n heel sterk argument. Maar goed, hij was zo ontzettend kwaad... dat men het op dat moment toch raadzaam leek om niet door te gaan op dat onderwerp. En al gauw bleek ook dat ik allerlei kwaaltjes van hem geërfd had. Bijvoorbeeld een extra systolen. Extra systolen, ja, dat zijn extra hartslagen. Dat is dat je hart af en toe een, een, een slag extra maakt. Dat slaat dan over. Dus dat mijn hart overslaat, dat komt dus door mijn pa... Nou ja, goed, daar kan hij op zich ook weer niks aan doen. Dat zit in de genen. Het zit in de genen, gene, zoals mijn moeder altijd zei. Het zij zo. We moeten het ermee doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo is het, zo is het, zo is het. Het leven is inderdaad een absurde val vanuit de moederschoot in het graf. Zoals Sartre dat zei. Sartre, overigens, van wie mijn vader ook een heel groot fan was. Ik had allerlei erfelijke kwalen, zijn een scheven neusgot. Heb ik ook uh, geërfd. En uiteindelijk heb ik me gewoon mee verzoend. Ik heb me erbij neergelegd dat mijn vader mijn vader was. En dat was toch eigenlijk een mooie zekerheid. Van de week belde die nog. Mijn vader was aan de telefoon, zijn stem klonk jonger dan ik dacht. Mijn keel belette mij het praten. Zo lang had ik hierop gewacht. Zoveel had ik nog te bepraten. Dat ik bij alles aan hem dacht Voor altijd en voor eeuwig zoon Mijn vader was aan de telefoon Van hoe wij in de kamer zaten Geluk was toen nog heel gewoon, van alles waar het zijn me bracht. Het huis waar ik nu jaren woon, mijn vader was aan de telefoon. Zoveel had ik nog te bepraten, zo lang had ik hier op gewacht. Mm -hmm. Nu hoor ik pas de milde toon waarmee hij vraagt hem nu te laten. Waarmee hij om mijn tranen lacht. De dood is heel gewoon. Mijn vader was aan de telefoon. Bram Vermeulen, zoon. Het is tijd, luisteraars, voor deel 10 van De Hel van Dakar. Ons team, Muns van Amerongen en Davids. Zij doen het grootste rondreizende circus van de wereld aan. De Dakar-rally door Argentinië en Chili. Dat doen ze in twaalf weken lang. Ze doen verslag vanuit het niets ontziende media circus... in evenveel wonderbaarlijke afleveringen... Ons team bevindt zich in noord china En de ready die komen een beetje bij van een, van een helle tocht door de bergen. Het is rustdag en men bevindt zich op een stoffig stukje bloedhete hete woestijn. De, het deelnemersveld lijkt behoorlijk uitgedund al. Er zijn ongelooflijk veel pech onderweg verhalen vandaag. Op het bivak. Wat ontzettend opvalt is dat er ongelooflijk veel eigen schuld dikke bultgevallen bij zitten. Luistert u naar deel 10 van de hel van Dakar. Ik ben Korhuizer. Ik presenteer de hel van Dakar voor Holland. Holland. Dok. Dok. Holland. Yippie. Holland. Holland, Nee. Ik ben Korreuzer ja. en Holland-Doc presenteert de hel van Dakar. Ik ben Correuzer yes. en ik presenteer de hel van Dakar. We zijn hier in Dakar, ja. toch? Ja, ja. Holland-Doc, ik ben Correuzer en Holland-Doc presenteert de hel van Dakar. Hoppie! Het gaat erom dat het verhaal wat ooit om begonnen is, en dat is Terry Sabine, en die heeft gezegd de Dakar is geslaagd wanneer één rijder binnenkomt. Dan is namelijk de maat gezet en alle anderen hadden dan helaas het kortste eind. En nou is het zo dat in deze dakar tegenwoordig ongeveer 50% uitvalt. Dat is al van tevoren is ongeveer bekend. Dus als wij vertrekken met vier rijders en we komen met twee rijders binnen, dan hebben we normaal gepresteerd. Komen we met één rijder binnen zitten we onder de maat. Komen we met drie rijders binnen zitten we boven de maat. En komen we met vier binnen, dan hebben we de topprestatie neergezet. Lagoi, goede reis hè. Mag je weer? Ik ga naar Dubai. Ben je klaar hier? zijn klaar, ja. Uit de race? Uit de race. Echt waar? Vandaag? Uh, ja. Vandaag ja. Wat is er gebeurd? Uh, we <totstut> hebben uh, <met totstut> we zeggen, gereedschap verloren. Waardoor wij de duinen niet in konden gaan. Want als we een lekker band hadden of uh, vast konden zitten, konden we absoluut niet loskomen. Dat is dus gebeurd? Uh, we zijn niet vastgereden. We hebben besloten vannacht om te stoppen ermee. En uh, de piste af te rijden, omdat we geen hulpmiddel hebben. Maar dan kan je niet verder. Dat, dat kan je, niet verder dus... je durft dan eigenlijk niet verder? Of... Nou, ik durf wel verder, maar het is onverstandig. Want als je vast komt te staan, dan blijft de vrachtwagen daar uh, tot uh, einde vandaag staan. En het dat probleem? is een Dan ben je vrachtwagen geweest. Zo heet dat. Nou, ja, maar zo, dat, ja. Gebeurt dat gebeurt gewoon. Ja. Je kan niet komen helpen, je kan niet los komen trekken, het is allemaal een Je bent met een team, wat is jouw team? Uh, MN, VK MN-team. VK ja. MN-team. Ja. En dan, uw naam is? Correuzer. En we, de bezemwagen had ons ingehaald. En we hebben moeten tekenen van, uh, dat ze niet aan sprake waren voor uh, enige claims. Oh, die rijden dan voorbij, dan moet je ja. even tekenen en zoeken ja. het maar uit. Ja, precies. En waar was dat? Dus, uh, welke plek? dat was, uh, ja, uh, bij kilometer uh, 110 of zo. Maar hoe is het dan gebeurd? Gewoon de vrachtwagen Iemand een foutje? Ziet? Er is een klep afgebroken en uh, het gereedschap is, uh, is voor de gelukkige vinder. Maar, hoop Geluk, Gelukkig zagen we uh, tijdens uh, onze pitstop. Dat, dat, er, dat die klep open was. Anders hadden we nu voor de duinen gestaan. En dan hadden we nooit erin gekomen. Nee? Ik. Maar heb je zoveel uh, techniek nodig om, om al die proeven te doorstaan? Ja. Je hebt uh, materiaal nodig. Je hebt aflaatsystemen. Als je vast staat, heb je kussens nodig die de auto weer opblazen. Waar, onder de assen. Dat er weer zand op de, ja. onder de banden zit. Dus uh, ja, dan, uh, daar, kan, daar kan je mee wegrijden. En als je dat niet hebt, dan uh, sta je daar. Maar het is toch, toch verschrikkelijk? Ja. Oh, je lacht erom. Er zijn erger erge dingen. Hoe lang blijven. doe je dit al? Ja, dit is uh, mijn tweede dak. Nou, maar een, een eerste dakje uitgereden? Nee, ook niet. Gebroken uh, draagarm en dan stond ook midden uh, in de woestijn ergens uh, een dag en een over nacht overnacht. Dus, ja. Een dag en een nacht? Ja. Hier in Argentinië of, nee, in, de dat Cityën, in, of... in het oude dakker nog. In oude het oude dakker. Een dag en een nacht sta je midden in de woestijn ja. tussen de leeuwen ja. en de, de wolf. In, uh... ja. Ja. Je lacht je lacht erop. Wat wordt het dan kwalijk genomen? Die vind je een klep open te laten staan. Gebeurt met de mensen om ons heen. Dus uh, iedereen is ervoor gehoord. Ik die klep dicht heeft gemaakt, uh, of die nou niet goed dicht is gemaakt of dat de schenieren afgebroken zijn, dat laten we in het midden. Dus we gaan niet met vingers wijzen. Nee, nee, ik kan niet meer. Nee, is te laat. Maar wanneer moet je weer racen? Onderweg uh, zaterdag zondag zijn we op een doelbaar, aan het Maar dan gaat de rest niet mee. De rest blijft hier. Wij zijn raceauto's en dit zijn rallyauto's. O, oh, je racet? Fumiel 1 of 2, 3, hoe nee, ja. heet het? GT auto's heet dat. Daar race je mee. Ja. Hey. Maar het is toch zuur. Bedoel, we zitten nu op dag... Hoeveel we daar? 7, 7, dag 7. We, we hebben 6, 6 dagen gereden. 6 dagen van de 16 Ja, dus uh, het is nog zat te gaan. Maar ja, aan de andere kant... Uh, je moet wel door blijven gaan. Maar ik hoor dat er heel veel uitvallers zijn. Hè, nu. Ja, heel veel. En, en je... Van, eh, 50 procent of zo, en dan wordt het misschien nog wel 60 Hoe komt dat? Dan is het parcours te zwaar? Zwaar, ja. Vele ongelukken. Als je ziet wat wij gisteravond nog gezien hebben aan auto's die eh, op zijn kop liggen. En uiteindelijk eh, nog heel veel schade oplopen, waardoor ze niet door kunnen. Maar, maar, hoe komen ze op de kop dan? Over een duin heen rijden en eh, te hard. Dan gaat hij op zijn neus en dan uh, kukkul je om, hè. Ja, maar Tim Coggenel zou tegen mij, wat je niet ziet, moet je niet doen. Nee, ja, dat zegt Tim nu, maar het, uh, hebben we hebben al een paar koprollen gemaakt natuurlijk. Ik heb van de week ook nog een koprol met een vrachtwagen gemaakt, dus... Jijzelf? Uh, nee, ja. Maar dan stap je leven uit. Dan stappen we leven uit. Maar, dan, wat? Je, je, je, je maakt een koprol met een, met een vrachtwagen? Ja. Dat is geen misselijke vrachtwagen, dat zijn auto's van 4 meter hoog en uh, ja, 15 kan, meter lang. Je zal hem zo zien staan, dat is de, en de cabriolet vrachtwagen, op dit is paddock. Een cabriolet vrachtwagen? Ja. We lopen al 10 minuten te zoeken naar je auto, maar het is... Uh, ja. welke kleur? Is die rood? Deze. Zuurmond, die jongen. Oh ja, het is cabrio. Dat is wat ik bedoel. je hebt je een... Je koprol gemaakt. Die hebben een koprol gemaakt. Weet ja. jou erin? Oh, mijn... Jij rijdt. Ja. Ik so kan je die truck even omschrijven. Dat is een uh, mn truck, Dat is gewoon een straatauto of een uh, wagen die gewoon op de straat ook rijdt. Er uh, zit alleen wat uh, meer vermogen, 900 pk en speciale schokbrekers erin. En uh, super licht gemaakt, dus uh, weegt 8 ton en uh, 900 pk. <middels> Ik ben Pedro van Hout van Memo Tours. Holland Dog presenteert Rob Muns en Arthur van Amerongen in de hel van Dakar. Ja, en nou even alsof het uh, reclamespot is. Wat verdient hè. <lacht> Was het niet goed dan? Moet ik nee, een beetje sneller, een beetje een Beetje beetje Ik moet zeggen dat ik in het begin, uh, vond ik het heel, heel, heel, heel uh, rustig. Veel rustiger als twee jaar geleden. Ik begreep heel rustiger? Er dan, nou, bijvoorbeeld in Cordoba, toen wij daar twee jaar geleden aankwamen. Nou, dat was echt niet normaal. Daar stonden echt 100.000 mensen of zo op ons te wachten. Allemaal super enthousiast. En kwamen er dit jaar aan. Ik heb er honderd gezien. En ze zeiden van dat het misschien anders was als we dadelijk weer terugkomen in Cordoba. Want op de terugweg komen wij er ook weer langs. Maar ik, ik vond het wennen. Ik vond het heel erg wennen. Ik had het veel drukker verwacht. Wat doe jij? Wat, uh, wat is jouw... Uh... Ik ben monteur samen met, uh, met Jan. En uh, ja, we hebben vier motoren onder, onder ons. en uh, ja, We hebben net een minder bericht gekregen, want ik, uh, we sleutelen dan ook voor jou van de Kooi. En die stond voor de proef met problemen. Die had al heel veel problemen om in uh, de verbinding naar de proef te komen, omdat je toch wel vrij pittig was. Wat was de proef? Ja, uh, de, ja, dat is waar ze de tijd zetten voor de, oh, okay. voor de klassering. Zeg maar. Je hebt je foutje gesleuteld. Je foutje nee, vanuit. nee, nee, dat is niet. Maar hij heeft uh, zijn achteraan verspeeld op een moeilijke passage. En hij uh, is een fataal geworden. Hij is uh, wat we gehoord hebben tien meter uh, naar beneden gedonderd. Bijna op een dak van een huis. En uh, met veel geluk hebben ze, hebben ze de mensen uh, naar boven gedaan. Maar, uh, ja, dat... maar kan hij doorrijden, of is het dan afgelopen? Ja, hij kan wel doorrijden, maar ik ging niet de proef in. Dus hij probeert nu op een andere manier... Uh... Mag dat? Nee, hij, zegt, hij, hij ligt bijna, als dat zo is, ligt hij uit de race. Ja, ja maar gaat hij... gaat hij gewoon recreatief uh, rondjes rijden? Nee, nee Jaap, Jaap, kennende, hij gaat hij vanavond de vlucht regelen. Want ik heb net al gezien dat hij hier dichtbij een vliegveld is. Dus hij gaat, uh, hij gaat naar Buenos Aires toe. En uh, dan van daaruit zal hij weer uh, vlucht naar... Uh, ja, uh, dat is klaar. Ja. Dat kost je een hoop geld? Dat kost Jaap een hoop geld, ja. Jou niet? Mij niet, nee. Want ja. jullie? Want jullie, jullie zijn nee, kijk, hun uh, kopen, kopen, ja, kopen zich in. Ja. En dat is voor een hele rally. En of je nou één dag rijdt of de hele rally, dat maakt niet uit. Daar kunnen we ook geen rekening mee houden. Nee, nee, die krijgen da En dat weten de rijders ook, zeg maar. En, uh, en het is heel zuur, want ja. ik heb al meerdere jaren voor Jaap en ik, uh, ik zou mijn kop voor verkaal scheren als je, als je het een keer zou halen. Heb je nooit gehaald? Hij heeft nog nooit de Fiets gehad. Hoe vaak heeft hij meegedaan? Dit is de zestiende keer. Waar staan we hier vanavond? Ik Voor mij even kijken, het is zaterdag, dan, dan is het. Uh, uh, Arika. Arika. En, en, en we worden wakker? En, en... Een kale man voor de deur. Een Tony van der Heijden. Brabos van de Leipapelgaard. Met de motor? Met De laprings noemen ze dat. Naar Harley. Hoeveel jaar rij je al motor? Ik rijd op deze motor met Harley. Jij rijdt vanaf 92. Jij rijdt 18 jaar nog. 18 jaar? Ja. Maar je, Op één been? Ja. De 12-delige radioserie De Hel van Dakar. Het werd gemaakt door Robbie Muns, Artie van Amerongen en Willem Davids. Volgende week het Team Muns. Dat gaat dan op bezoek bij het gedoodverfde. maar hopeloos falende Dream Team De Roy. En volgende week ook het verhaal van Tony Houtenpuit. Dat is een Harley-rider, Harley-rider, rider... Harley-rider, rider, Harley-rider. Harley rider, Harley rider. En die heet eigenlijk Tony van der Heijden. Alles van de hel van Dakar kunt u nalezen op het Twitter-account... Hekje Dakar Post. En volgende week... Ook de vlam in de pijp. En als je denkt de vlam in de pijp, dan denk je... Met de vlam in de pijp. En dan denk je natuurlijk, schuur ik door de Brennerpas. Precies, de Brennerpas. Jan Maarten Deurvorst die is gaan liften naar die Brennerpas. En hij heeft geprobeerd om zoveel mogelijk in Nederlandse vrachtwagens... met Nederlandse chauffeurs te gaan... Uh, liften en hij kwam dan op ranzige parkeerplaatsen terecht... uiteraard zonder wc's, zonder douches. Hij heeft in een BMW gezeten, die was dan weer niet van een Nederlandse trucker... die met een gemiddelde van 270 over de autobaan is gereden. Hij heeft in een truck gezeten met een strenggelovige urker... die garnalen, bevroren garnalen naar München vervoerde. We krijgen dus een, een inkijkje in de wereld van de truckers... De wereld van de truckers, die overigens bedreigd wordt. Die wordt bedreigd van verschillende kanten. Wordt bedreigd door de Oostblokkers. De, ja, die willen natuurlijk veel goedkoper dan, dan, dan onze Nederlandse collega's. Dus die, ja, die soms 40 euro voor één dag dan rijden ze al. En. De Nederlandse truckerswereld wordt ook bedreigd door de regels. Al die regels. Er zijn zo verschrikkelijk veel regels in de truckerswereld. De chauffeurs worden overal gevolgd en ze hebben tegenwoordig een tachograaf. Nou ben ik zelf wel eens meegereden met een truck een weekend naar Zweden. En daar hadden ze een trucje voor. Dan zei, dan zei een chauffeur, die belde een andere chauffeur op en die zei... Ja, ik moet nog vijf uur rijden, maar ik mag eigenlijk niet meer. En dan zei die andere chauffeur... u, gewoon derde zekering van rechts... En het was de zekering waarmee hij de dagograaf uitschakelde. Volgende week allemaal mooie truckersverhalen. En hier zometeen de sport. Schaatsen, wereldbekerwedstrijden wedstrijden voetbal. Het is Feyenoord weer, gelukt Ze hebben weer gewonnen, zeg. Nou, dat volgende week. En zometeen de sport. Dag, luisteraars. dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Dag, dag, dag, dag, da, dag. Dit is Radio 1.